9 uur Joris Stubinitski met het NOS-journaal Treinpersoneel voert rond deze tijd actie In heel het land zullen rijdende en stilstaande treinen een minuut lang toeteren Conducteurs en machinisten zijn kwaad over het geweld van de afgelopen tijd In vier dagen waren er drie incidenten waarbij conducteurs werden mishandeld De NS en de bonden willen dat de politiek extra maatregelen neemt Uit woede legden machinisten in Noord-Holland vanochtend vroeg het werk neer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 Doping in het wielrennen is een eind teruggedrongen... maar er is een risico dat het weer de verkeerde kant op gaat... zegt directeur Ram van de Nederlandse Dopingautoriteit. Volgens de Internationale Wielerunie gebruiken wielrenners nog volop doping. Ze nemen alleen veel kleinere hoeveelheden... die niet opvallen bij de controles. Mensen die in buitengebieden wonen krijgen draadloos snel internet. Minister Kamp vindt dat nodig, omdat snel internet volgens hem leidt... tot meer ondernemerschap en economische groei... Op het platteland is internet nu vaak nog erg traag. Kamp komt met geld over de brug om internet via radiofrequenties mogelijk te maken. Ondernemers kunnen dan een vergunning aanvragen om met een zendmast een bepaald gebied te bedienen. Minister Dijsselbloem wil door als voorzitter van de eurogroep, meldt de Volkskrant. Op een bijeenkomst zei Dijsselbloem dat hij zich kandidaat wil stellen voor een tweede termijn. Zijn huidige termijn loopt over vier maanden af. Duizelbloem zit sinds twee jaar de vergaderingen voor... van de ministers van Financiën van de 19-euro-landen. Het weer bewolkt, maar overal droog. Vanmiddag breekt geleidelijk de zon door en wordt het ongeveer 12 graden. Dit was het en... Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In heel Nederland staan nu 34 files. Dit zijn de bijzonderheden in de Randstad. Op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Hollandrecht 18 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechter reis ook is ook dicht. A12 richting Den Haag tussen Zoetermeer en Voorburg. 9 kilometer door een ongeluk. Hier is de weg weer vrij. A20 Hoek van Holland bij Vlaardingen. 4 kilometer. De rechter reis ook is ook dicht. Staat nog steeds een kraanwagen met een lekke band. En daarom loopt het ook vast op de A4 vanuit Hoogvliet naar Vlaardingen. De A22, Velsenbevenwijk, daar staat voor de Velsen tunnel drie kilometer door een oliespoor op de weg. en Dat is dan weer door een ongeluk gekomen. De rechte rijstok is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 ZFM in 2015 al 25 jaar live. Met, met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. respect the time Zo werd het even na drie uur. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag bij CFM. Dit is de single van Milky Chance en de Stolen Dance. En wat gaan we in uur twee allemaal doen? We worden het nu van Albert Ja, uiteraard. Terwijl er nog uh, volop gereced wordt op het circuitpark Zandvoort tijdens de Final Four.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 Spring running...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 Just made De gelopen jaren, Jouw, zijn we een flinke keer gegaan, dus we zijn er wat meer dan 15 miljoen, hè? We zitten nu op 17. Dus. Ah, dat gaat heel goed. De vlijfzwaaier van Tijnen en 15 miljoen mensen. Nou, die zijn vast niet allemaal aanwezig op Duintjesveld, maar wel gezellig. Goedemiddag, John. Goedemiddag. Ja. Ik was een fel en ik kwam aan 13 miljoen 287. Toen begon ik weer 15 miljoen door te gooien, toen dacht ik... Dan moet ik weer opnieuw beginnen. Ja, ja, ja, ja. ja. Heel goed. <laughs> hey Sean, we zijn zo'n beetje aan het einde van de eerste helft. Hoe gaat het met SV Salvoorts? Ja, nou, het zit allemaal op een schietende manier met, door Kevin van de Zijs op 1-0. En uh, Stolke had ook het recht op die 1-0. Ze waren sterker. nog zijn ze, nog steeds. Maar ja, zo nu en dan uh, heb je dus een tegenaanval.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 Door Colin. Schitterende uithaal van, een, van de, naar, bijna vanuit Afgeleen. En uh, ja, dat is heerlijk rustig. 2-1. En uh, dus we gaan. Uh, dit, dit, dit is gunstig. Ja, we hebben het meestal ook, uh, met Joop Verest als die in de uitzending hebben. Dan wordt er gescoord. Het is dus momenteel 2-1 ja, ja. voor de SVS Ja, 2-1 voor de SVS Alvoort.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 A mouse lived in hey, a windmill in, in Old so low Amsterdam, a windmill me, dude. with a mouse in and he wasn't browsing, he sang every morning, how lucky I am, living in the windmill in Old Amsterdam. I, I saw, saw a mouse. mouse, where, there on the stair, where on the stair.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 Living in a windmill in old Amsterdam I saw a mouse, well, there on the stair Where on the stair, right there A little mouse with gloves on Well, I declare, going clip-clip-a-dee-pop On the stair, oh yeah mouse lived in een windmill, zo so snug en zo so nice. Er is niemand. Is hij leuk of niet? Hij is oh heel leuk. Ja, Ronnie Hilton hoort je. En een windmill in oud Amsterdam. Goed te horen. He is thinking of yous, is de Van de Het team van SP Salford is lekker op weg tegen de wedstrijd. Eh, tegen Ouderkerk. Die wedstrijd vandaag op Duitsersveld. Momenteel een ruststand van 2 tegen 1. Ja, ze moeten ook wel gaan winnen he, van die Ouderkerk. Want ze staat veel lager in de competitie. Dus ja.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 de single-fantastische Springfield. Je hoor er één private bij CFN. Het is er tijd voor. Jawel, daar komt hij aan. De evenementagenda. Ga jij de hond even uitlaten? Ja, is het weer zover. Ja, Zo'n maar... mega lijst. Ik denk dat ik de villa wel weer haal hoor. Oké. Oké, okay. okay. nou, ik ben heel benieuwd. Laat oh. maar horen. We gaan allereerst naar het Zandvoortsmuseum. Want daar is vanaf 1 maart, de jongstleden, tot en met 26 juni een tentoonstelling uh, over het toerisme in Zandvoort door de jaren heen. Nanine van Smorenburg heeft voor haar opleiding Cultureel Erfgoed stage gelopen in het Zandvoortsmuseum. Als eindopdracht heeft zij een kleine ruimte in het Zandvoortsmuseum in mogen Richten. Deze tentoonstelling gaat over toerisme in Zandvoort aan zee door de jaren heen.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 Uh, nummertje 23 aan op het strand. En dan uh, Pumpkin Piano's is een duelling piano-show... met veel interactie en veel goede muziek om op te dansen. En dat begint allemaal om 3 uur op 15 maart en dat duurt tot 7 uur. Meer informatie kunt u natuurlijk vinden op de website van www.clubnautiek.nl. Dus de zondagmiddagborrel met Pumpkin Piano's. Dat allemaal 15 maart vanaf 3 uur.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 Zo, dat was weer een hele lijst. Neem even een slokje water, Robert, dan doen we. Oké! Okay. Er is dadelijk uiteraard weer meer info bij CFM. Maar we zijn natuurlijk ook voor de muziek, waaronder deze van Gus Bell Hier is Ik wil ja! Ze leeft aan haar glas terwijl ze naar hem lacht. Hij loopt op haar af totdat ze wel verwachten. Morgen heeft het spijt, dat weet ze al te goed. Toch doet ze nu wel. Wat mij betreft een van de leukere platen van deze Guus Mellers. de Ik wil, ja, blijf bij me. Het is negen minuten overal vier geworden bij CFM. En ja, we hoorden hem juist weer even met agenda. Nou, dat ging weer razendsnel met die collega Vos. En wil je alles even op je gemak nalezen? Download dan de CFM-app. En dan zie je het allemaal staan onder evenementen, alle evenementen... die de komende dagen hier in Salvoort gaan plaatsvinden. Ja, zo gaan we weer naar John Lemmers voor de voetbalwedstrijd van vandaag. SV Zalvoort tegen Oude Kerk, waar het zojuist stond, 2 tegen 1. Een van de beste platen van dit moment. De, de single van Omi en de cheerleader. Voor de tweede helft van de wedstrijd SV Zonvoort. Ouderkerk gaan we weer over naar het Duitsersveld. Daar is Sean Lemmers nogmaals. Goedemiddag, Sean. Goedemiddag. Ja, hoe is de tweede helft begonnen, Sean? We zijn in 7, 8 minuten begonnen. En de heren zitten gewoon van de zon te genieten. Het gaat allemaal rustig aan. Er wordt wel gespeeld op de helft van de tegenstander. Maar ja, nu moet Oude Kerk het spel maken en kijken hoe Zandro so uh, dan gebruik maakt van de ruimte die er achterin komt natuurlijk. Want ja, ga je met z'n allen aanvallen, dan laat je achter de gaten vallen. Zandvoort is natuurlijk plakvoerust, uh, jullie waren nog in de uitzending op 2 1 gekomen. Het was niet Colin, maar het was Jeffrey Dekker, de, de nieuwe aanwinst die bij Zandroed is gekomen, die maakte het 1 Dus dat werd gecorrigeerd.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 Je loopt nog in aanval kijken of het ook meer neerbrengt. Nee, hij wordt tijdens gegeven. Dus de aanval is afgebroken en hij moet weer opnieuw beginnen. Ja, Jorgen, als we naar de stand kijken, 2 tegen 1 op dit moment. Dan kan je nog niet echt spreken over een hele makkelijke wedstrijd. Nee, nee, nee, nee, zeker niet. En soms, we maken zelf ook geen makkelijke wedstrijd. van. Want soms laten ze te veel op ons helft komen, wat niet nodig is. Ik ga het al voor de rust.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 Ni Niks muestras muestrasseñas. Y yo con la camisa negra. Y tus maletas en la puerta. Al parece que solo me quedé. Y fue pura, solita tu mentira. Que maldita, mala suerte era mía. Que aquel día. maar even naar buiten. Jawel, de zon schijnt in Zandvoort. Dat is muziek op de radio. Nou, wat wil je nou nog meer? Hè? Je hoort de Guanes en La Camisa Negra. Zojuist so, ja, horen we Sean Lemmers het begin van de tweede helft van de wedstrijd uh, SV Zandvoort tegen Ouderkerk. En dan hebben we het over de heren van de Zandvoort 1. Daar sluiten we momenteel 2 tegen 1. En dan kijken we naar die andere, die uh, wat oudere mannen. We noemen ze ook wel de Veteranen 1. Die spelen vandaag uh, uit tegen VVC. En uh, ja, daar stonden ze eerst uh, 0-1 voor. En uh, helaas op dit moment zo vlak voor dus staat het uh, daar op dit moment 1 tegen 1. Ron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 vanaf uh, vanmorgen tien uur tot vanmiddag nog vier uur... dus u kunt er nog heen... in het clubhuis aan de Heimansstraat. Ook zullen ze zelfgemaakte taarten en cupcakes worden verkocht. En uiteraard een donatie door middel van lege flessen... is ook van harte welkom. Tot zover. En ik, ik dacht dat er schrijfhoud was. Nee, dat nee, er nee. Jumbo-markt moest staan. Ja, ja. Nee, nee, ja, klopt. Jumbo-markt. -markt. Jumbo-markt, oké. Okay. Dit is 25 jaar ZFM. En hier is Nick en Simon. En pak maar mijn hond...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 meezingen, dan wel buiten de uitzending om op het thuis weten voor de laatste cijfers. Jullie Nick en Simon bij CFM en pak maar mijn hands. Alweer het ene laatste plaatje in uur 2 van dit programma Zandvoort op zaterdag. Zometeen aan het nieuws en weer van 4 uur zijn we er nog 1 uur lang. Graag tot zo. En de laatste is deze zo vlak voor 4 uur Frankie Valley in de four season. En over oh the nights.